1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Verblijfsvergunning voor Mauro. Opnieuw Afghaanse kinderen gedood bij NAVO-aanval. En president Napolitano geeft persconferentie over de politieke impasse in Italië. Het weer, hier en daar valt wat lichte sneeuw. Er is dus ook wel wat zon bij 4 tot 6 graden. De paasdagen verlopen overwegend droog met geleidelijk meer zon. Blijft ook koud, overdag 4 tot 7 graden. De veelbesproken asielzoeker Mauro Manuel mag definitief in Nederland blijven. Hij heeft afgelopen donderdag een verblijfsvergunning gekregen. Mauro werd in 2011 nationaal nieuws toen minister Leers besloot... dat de toen 18-jarige jongen terug naar Angola moest...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 Een organisatie die de afgelopen jaren opkwam voor Mauro is Defence for Children. Medewerker Carla van Os vertelt over het telefoongesprek dat ze vanochtend met Mauro had. Hij vindt het nog heel moeilijk om te vatten, zei hij. Ik ben gewoon sprakeloos, zei hij. En ik weet dat ik nu heel blij zou moeten zijn, maar het voelt eigenlijk niet zo. Het voelt alleen maar heel raar. Ik kan me natuurlijk alles bij voorstellen, maar ja, uiteraard enorm opgelucht dat het nu voorbij is. En Maro kreeg in eerste instantie dus een studievisum, waardoor de zaak werd uh, ja, vertraagd, in ieder opgeschoven. Ja. Nu dus die verblijfsvergunning. Uh, ja. Hoe gaat het met hem? Wat heeft hij de afgelopen tijd gedaan? Nou, hij is wel gaan studeren natuurlijk met dat studievisum. Maar ja, wat uh, toen op tijd al zeiden, van, het was een beetje een rare constructie... want Maro wil gewoon heel graag aan het werk. En dat gaat hij nu ook doen als hij in uh, juni zijn examen heeft gedaan. Gaat hij gewoon lekker aan het werk en uh, kan hij voor zichzelf gaan zorgen eindelijk. Hebben we hebben het opnieuw over Mauro. Hij is het gezicht eigenlijk geworden hè, van, van deze campagne, kun je zeggen. Um, maar het gaat eigenlijk om 800 jonge asielzoekers uh, die ook mogen blijven. Hoe is dat met hen geregeld? Ja, zij hebben nu het kinderpardon kunnen aanvragen. En uh, ja, dus krijgen binnenkort ook allemaal beslissingen uh, op die aanvraag. We hopen natuurlijk uh, dat, zoals meneer TV heeft beloofd... dat er heel ruimhartig mee wordt omgegaan. En dat er dus inderdaad uh, honderden kinderen ook van dit succes kunnen meegenieten. En Mauro was dus de eerste in de rij die een verblijfsvergunning nu heeft gekregen? Ja, hij is de eerste over wie ik het gehoord heb, ja. ja. En uh, maakt u ook nog hard voor andere groepen? Want dit zijn dus 800 jonge asielzoekers. Uh, wat u betreft is die groep nog groter, hè? Ja, we vinden het wel een probleem dat de kinderen die geen asiel hebben aangevraagd... maar een andere vergunning hebben aangevraagd, dat die er buiten vallen. Dat is toch een beetje onlogisch als je bedenkt dat het gaat om rechten van kinderen... die gewoon geworteld zijn geraakt in de Nederlandse samenleving. Dan zou het niet moeten uitmaken wat voor soort procedure je hebt gehad. En dat, uh, daar gaan we nog wel mee verder, ja. In Afghanistan zijn opnieuw burgerslachtoffers gevallen... bij een luchtaanval van de NAVO, zouden twee kinderen zijn...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 Bij de burgeroorlog in Syrië is een Belgische dode gevallen. Vorig weekend stierf een 23-jarige jongen die meevocht met opstandelingen. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Het verhaal uh, staat in de Belgische kranten. is gebaseerd op een telefoongesprek van een vriend van de jongen... die vanuit Syrië per telefoon heeft laten weten... dat zijn vriend zou zijn omgekomen tijdens een vuurgevecht in Syrië... Maar voor de zekerheid, het Belgisch ministerie heeft dat nog niet kunnen bevestigen. Want België heeft geen ambassade meer in Syrië op dit moment. Dus het is lastig om de feiten te checken. Wat we wel weten is dat deze jongen 23 jaar oud afkomstig hier uit Brussel is vertrokken een half jaar geleden naar de grens van Syrië met Turkije. Om daarbij een humanitaire organisatie te gaan helpen bij de opvang van vluchtelingen. Vervolgens heeft hij ook de wapens opgepakt en is met zijn vriend gaan vechten in Syrië tegen het regime van Assad. En is daar volgens de berichten van die vriend dus uh, afgelopen weekend omgekomen. Zowel Nederland als België maakt zich zorgen hè, over jongeren die in Syrië willen vechten. Hoe gaan de Belgische autoriteiten daarmee om? Ja, voor zover ze er iets aan kunnen doen natuurlijk. Want jongeren zijn vrij om te gaan en te staan uh, waar ze willen. Maar er is een taskforce opgericht door de minister van Binnenlandse Zaken, Milket. Zij heeft een taskforce opgericht om te zorgen dat politie en justitie beter gaan samenwerken. Om in de gaten te houden of jongeren radicaliseren hier in België. Of ze plannen hebben om naar Syrië te vertrekken. En bovendien om als die jongeren naar Syrië zijn vertrokken. En misschien terug zouden willen om te gaan helpen. Om die jongeren ook terug te krijgen als ze dat zouden willen inderdaad. Die taskforce die zou aan de slag moeten gaan omdat... Er in België toch redelijk veel jongeren zich aangetrokken voelen, uh, radicaliseren en dan willen gaan strijden in Syrië. Volgens berichten zou het zelfs om zo'n 200 jongeren gaan die uit België daar in Syrië zijn. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Tanzania is het dodental door het instorten van een gebouw opgelopen tot zeker 17. Volgens een politiecommissaris hebben de reddingswerkers niet het juiste gereedschap, waardoor het lastig is de mensen onder het puin te bereiken. Er zouden inmiddels vier mensen zijn gearresteerd, onder wie de eigenaar van het pand en de aannemer. In Tibet hebben reddingswerkers na een dag zoeken... nog geen overlevende gevonden in een ingestorte mijn. De kans is groot dat 83 mijnwerkers het ongeluk niet hebben overleefd. De mannen werden bedolven toen aarde en stenen een dal ingleden. Meer dan duizend hulpverleners proberen de mijnwerkers te redden. In Uden is de verhuizing van patiënten afgerond... voor het nieuwe ziekenhuis Bernhoven. Het is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen ziekenhuizen in Os en Veghel werden vier patiënten per keer in een verhuiswagen naar de nieuwe locatie gereden, zegt het ziekenhuis. Uiteindelijk hebben we uh, 58 patiënten vervoerd uh, via de verhuisauto en uh, acht patiënten via de ambulance. De verhuisauto's waar onze patiënten vervoerd werden, die zijn geëscorteerd uh, door een uh, uh, politie op motor en uh, zwaailicht. Um, en op de beide locaties die wij achterlaten uh, worden wij geassisteerd door Defensie. Op de oude locaties van het Bernhoven Ziekenhuis in Oss en Veghel... blijven polyklinieken gevestigd. In Nieuwegein is vanochtend een geldautomaat opgeblazen. De criminelen hebben een onbekend geldbedrag meegenomen, zegt de politie. Een gestolen auto die bij de plofkraak is gebruikt is in brand gestoken. Vanwege ontploffingsgevaar was de omgeving korte tijd afgezet. De politie is op zoek naar vier verdachten die na de kraak wegreden op scooters. De geldautomaat in Nieuwegein liep veel schade op. Hoe staat het met de politieke impasse in Italië? De Italiaanse president Napolitano heeft de pers verzameld. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over wat hij dan misschien gaat zeggen. Angelo van Schaik in Rome, de spanning neemt toe. Ja, we zitten weer eens naar uh, iets te staren. Is het geen schoorsteen dan wel naar een, <laughs> dichte, naar een dichte deur? In dit geval dus de deur van de, ja, de, de, de kamer van president Napolitano. Elk moment kan die naar buiten komen... En dan uh, moet hij uh, het vlossende woord gaan geven. Daar komt het onderhand wel een beetje... Ja. Wat gaan we nu eigenlijk doen? En de scenario's, dat zijn er eigenlijk twee. Uh, Tweeënhalf eigenlijk. Eén is, hij kondigt zijn, zijn aftreden aan waar er een nieuwe president... En, en, en, en, verbinding, ja, de verbinding is heel slecht, hoort u. Uh, we gaan eerst oh. even naar de sport. Uh, ja, Angelo, we horen je wel, maar niet heel goed. We gaan het zo nog even proberen. We gaan eerst even naar de sport. Misschien komen we zo nog dan bij je terug. Sport. En wat in het Wagenaarstadion in Amstelveen... staat dit paasweekend de Europa Hockey League op het programma. Om twaalf uur begonnen de mannen van Bloemendaal... aan een wedstrijd tegen Club de Campo Madrid. Tim Steens is daar... Na de uitschakeling van Rotterdam gisteren was het Nederlands hockey wel toe aan wat succes. En kan Bloemendaal <laughs> daarvoor zorgen? Ja, ik hoop het Mark, want uh, op dit moment gaat het wel goed met Bloemendaal. Ik moet zeggen, ze hebben het niet heel makkelijk... Want met nog acht minuten te spelen in het derde kwart. Want in die Euro Hockey League spelen we vier kwarten van 17,5 minuut. In het, uh, zeg maar, die acht minuten in het uh, derde kwart staat Bloemendaal met 2-1 voor. En dat gaat moeizaam, ik zei het al. Het werd wel uh, vlak voor rust 2-0 dankzij Roel Bovendeert. Op een paas van Ebi Kessing was het een gelukkige tip in van uh, Bovendeert. Nadat Bloemendaal al na vier minuten op een voorsprong was gekomen door Chris Cirello. Die de eerste van de beste stafcorner benutte. Vlak voor rust dus 2-0 van Bloemendaal, Maar na de rust is Campo de Madrid teruggekomen. Het was Oscar Deke. Een van de drie Duitse internationals die bij Campo de Madrid speelt. Samen met uh, Moritz Fuster en Oliver Korn. Drie Duitsers dus bij Campo de Madrid. En diezelfde Oscar Deke die tipte een bal van uh, Alvaro Iglesias achter doelman Jaap Stokman. En dat betekent dat de stand nu 2-1 is. Zojuist hebben we een strafcorner gehad voor Bloemendaal. Maar Chris Cinello, die wist zijn tweede strafcorner niet te benutten. Dat betekent dat we hier nog steeds op een 2-1 voorsprong staan voor Bloemendaal. En dadelijk nog Amsterdam. Jazeker, want uh, ja, de thuisploeg en het stadion zit nu uh, nagenoeg vol. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En het klein zonnetje is al gaan schijnen hier. Het is nog wel koud, maar ideale omstandigheden om te hockeyen, denk ik. Voor de kijkers is het wat minder prettig. Maar goed, als je je goed aangekleed hebt, kan je lekker in de zon zitten hier. En Amsterdam gaat zometeen uh, spelen tegen een andere Spaanse ploeg, Atletico Terrassa. En dat wordt natuurlijk een kraker van de eerste de orde. Want bij Atletico Terrassa, dat is de oude club van uh, de twee Spaanse internationals die bij Amsterdam spelen. Santi Freixia en Roc Oliva. Dus uh, wat dat betreft. Treft, is het publiek zeg maar, in grote getale opgekomen om de thuisploeg naar de kwartfinales te schreven. Dankjewel. En we gaan weer terug naar Italië, naar Angelo van Schaik in Rome. Jij keek daar naar de deur van president Napolitano. Is hij al begonnen nu met praten voor die persconferentie, Angelo? Ja, die deur is opengegaan en hij is nu aan het praten. Simultaan vertalen, dat is nog niet... Uh... <laughs> niet echt mogelijk op dit moment. Hij onderstreept dat het nu dat het noodzakelijk is om snel tot een regering te komen. Dat er belangrijke problemen zijn in het land. Eh, maar hij heeft nog niet gezegd wat hij nou precies gaat doen. Hij heeft nog niet gezegd: ik treed af of ik, eh, ik, ik, ik zeg die of die, gaat nu een nieuwe regering vormen. Dat heeft hij nog niet gezegd. Daar zijn we nog op aan het wachten, maar hij, uh, hij uh, maakt er een lang gesprek van inmiddels. Wat, even voor de luisteraars, wat zijn de opties die, die hij uh, heeft? Nou, de opties zijn aftreden, <coughs> waardoor hij uh, de, de weg vrij maakt voor een nieuwe president die dit parlement gaat kiezen. Waardoor die nieuwe president uh, de Kamers kan ontbinden, wat, de, wat hij dus niet meer mag, omdat hij in het laatste deel van zijn mandaat zit. Uh, dus dat zou betekenen nieuwe, nieuwe verkiezingen. Of hij kan weer een, ja, een zakenkabinet aanstellen. En daarvoor daar zijn twee opties. Of iemand van buiten de politiek, zoals Mario Monti dat was... of iemand van binnen de politiek die uh, een grote staat van dienst heeft... en eigenlijk een beetje boven alle partijen uh, staat. Dat zijn de, twee, de drie opties die er zijn... Um, maar ja, voor ons is er geen beslissing gevallen. Althans, hij heeft hem nog niet uitgesproken. Nee, jij blijft luisteren en uh, dan horen we later wel wat hij precies allemaal heeft gezegd en wat hij gaat doen. Dankjewel, Angelo van Schijk vanuit Rome. Dan nog een keer de hoofdpunten. De Angolese asielzoeker Mauro heeft een verblijfsvergunning gekregen. Bij een NAVO-aanval in Afghanistan zijn opnieuw kinderen omgekomen, melden de Afghaanse autoriteiten.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 Terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En zo ook vandaag. Vandaag aan tafel Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bank. Tegenwoordig hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Jurgen van Breukelen, die is in Amsterdam bestuursvoorzitter... van het Viesbureau en Accountingskantoor KPMG. Heren, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u aangekropen bent, meneer Hoogduin. Ja, een week met heel veel bankennieuws. Het was weer uh, weinig slaap, neem ik aan. En veel, uh, veel gezien over Cyprus en uh, nou, wat is meer, zijn. Ja, ik heb me niet verveeld wat dat betreft. Nee, dat, en dat hoort ook zo, hè? Uh, Cyprus werd gered. Ja, Cyprus zelf zegt natuurlijk dat ze niet gered werden... maar eigenlijk het mes op de keel kreeg als kleintje... om uh, uh, ja, uiteindelijk te moeten buigen voor Europa. Hoe ziet u dat? Nou, ik vind uh, inderdaad dat uh, Cyprus uh, wel met een programma uh, nu is opgescheept... Uh, ja, waarin al nodig hoge kosten... Uh, voor Cyprus zelf gemaakt worden. Mm. Uh, en waarbij wij uh, als Europeanen uh, het risico lopen... dat we uh, uiteindelijk uh, ook nog veel meer moeten bijdragen. Voor een deel doordat dat programma waarschijnlijk te klein zal, uh, zal zijn. Mm. En dat er weer nieuw geld naartoe moet. En voor een deel dat het waarschijnlijk de ECB... Uh, een groot deel van het geld dat toch geleidelijk zal gaan wegstromen... Ja. Uh, moet, moet gaan aanvullen. Griekenland 2. Nou, kijk, alle, ieder geval is uniek. Hè. Dat hebben we van de week ja. ook uh, heel veel keren gehoord. Dat is denk ik mm -hmm. ook uh, dat is denk ik ook uh, zo. Uh, maar, maar inderdaad uh, is, is het uh, hier is het geval... dat dit, uh, ja, dit verhaal is nog, niet, uh, nog, niet nog niet afgelopen is, denk nee, ik. Nee, nee. Dat, u zei het al in het nieuwsje vorige week. We redden het slachtoffer, met over de brand niet. Uh, ik Zo even naar de oplossing, maar eerst over het, de uniciteit. We hebben Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep deze week ook horen zeggen... dit wordt een soort blauwdruk, een template. Dat is een, meer of meer, zei hij, later in de mond gelegd door. Uh, maar toch kan je dat wel zo vertalen. Uh, uh, in een interview met de Financial Times en met Reuters zei hij dat... Uh, toch, als we daar naar kijken, en dat is echt verguist in de, in de, in de, in de, in de pers, uh, het is wel de manier om, om zo te werk te gaan, toch? Nou, ik denk dat we, we moeten uh, naar een aanpak toe uh, waarbij uh, ook de private sector, zoals het dan mooi heet, uh, meebetaalt. Ja. Uh, het probleem met de uitspraak van Dijsselbloem is, denk ik, dat er daarover in Europa uh, nog geen overeenstemming bestaat. Uh -huh. En dan is de vraag of je, als je dat als voorzitter zegt. Die oplossing waar je eigenlijk heen uh, wil dichterbij brengt. Of juist verder uh, weg. Dat idee. Nou, zo hard in het zand zetten. Nou, ik vond het niet, uh, niet verstandig dat hij, uh, dat hij wat uh, zei op dat moment. Ik denk dat hij dat beter niet had kunnen doen. En ik denk dat het tweede probleem wat ik ermee uh, mee heb, dat is dat de. Ja, we eigenlijk van het ene uiterste gaan... waarbij de overheid alles betaalde... naar het idee dat de overheid er helemaal niet meer aan hoeft bij te dragen. Nee, ik, denk dat dat dat een ik denk dat dat een illusie is. Want oh. als we uh, dat zouden doen... dan creëren we grote onrust uh, in Europa. Financiële instabiliteit. En dan moet ja. de overheid er toch weer, uh, moet er toch weer gaan, in, gaan inspringen op een gegeven moment. Ja, okay. Even naar, naar iets anders. Voordat we nog, want ik wil zo die oplossing toch van u horen. Uh, die redding, wat betekent dat voor Nederlandse bedrijven? Stel dat je, hey, als je 100.000 euro hebt als private spaarder. Dan ben je gedekt door het depositogarantiestelsel. Geldt dat ook voor bedrijven, heb ik me afgevraagd. Ik, voor, uh, voor kleine bedrijven die, die depositos hebben... die vallen onder het depositogarantiestelsel. Mm -hmm. Als je een groter bedrijf hebt... heb je ook al gauw uh, grotere bedragen daar staan. En dan val je net als alle anderen val je, weg. Dan, dan, nou ja, voor de, he, dan, daar moeten we weer onderscheid maken... Ja. Tussen, tussen de verschillende banken die er op uh, Cyprus uh, zijn. Ja. Uh, maar, maar in het uiterste geval... Is dan, alles, uh, is dan alles weg? Ja. Dat doet ook pijn. Ook voor bedrijven. Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat, dat, ja. oplossing. Want als we naar oplossingen kijken, u zegt als je het niet doet, blijf je maar uh, bijdragen. Waar moeten we heen om te zorgen dat we een Europees werkend systeem hebben, waar iedereen het over eens kan zijn en wat ook helpt? Nou, ik denk dat er, er zouden drie, drie dingen uh, eigenlijk moeten gebeuren nu. En dat moet je het gezamenlijk over, uh, over eens zijn. We moeten zo snel mogelijk naar nou, wat ik noem een volledige bankenunie. Een volledige bankenunie betekent centraal. Toezicht, ja. dus naar de ECB, of een andere autoriteit, maar naar de ECB. Mm -hmm. Een gezamenlijk depositogarantiestelsel, ja. zodat iedereen weet hoeveel gedekt is uh, in welk, uh, uh, uh, tot, tot, welk, tot welk bedrag. Mm. En een gezamenlijk instrumentarium om in te zetten in het geval van, van een crisis. Want dat, dat ontbreekt nu, en dat is ja. een van de pro problemen. Voor Cyprus was dat er ook niet, dat hebben ze in één dag door het parlement gejast. Maar als we bij wijze van spreken uh, volgende week zeggen... nu gaan we het eens, uh, eens aanpakken... Uh, dan kan dat niet hm. op de manier volgens het model... Dijsselbloem noem ik het maar eventjes... Ja. omdat daar het niet voor is. Dus die uh, bankenunie moet zo snel mogelijk uh, komen. Het tweede is denk ik dat er tegelijkertijd daarmee... moeten uh, moet er een programma's komen van alle overheden... om ook de overheidsfinanciën op orde te brengen. Want het zijn niet alleen de programmalanden die daar uh, hun huiswerk moeten doen. Het zijn ook alle andere landen, waaronder, uh, waaronder uh, Nederland. En het derde, derde element is dat er een programma komt van, moet komen van langjarige uh, investeringen. Faciliteiten voor investeringen om ook groeiperspectief uh, te, te creëren. Dan zou je dus een product uh, moeten, moeten gaan maken. Dan zou je een, hoe ziet u dat voor zich? Hoe moet je dat, hoe moet je dat doen? Nou, hoe moet je dat doen? Ja, Kijk, er je is... -obligatie, een soort euro-obligatie. Ik, ik denk dat uh, voor het tweede uh, onderdeel... in combinatie hmm. met het eerste... Uh, er niet aan te ontkomen is. Als je, als je solide uh, vooruit uh, ja. wil komen... dat je een, wat ik noem... en heb ik niet bedacht die term... Uh, een schuldaflossingsfonds uh, creëert. Ja. Uh, en dat schuldaflossingsfonds... dat financiert... Uh, de een deel van de gezamenlijke... overheidstekorten. Hmm. Uh, die voor een deel weer bepaald worden doordat je de, de banken ja, ja. Uh, gezonder uh, moet maken. En dat fonds dat, dat financiert zich door... En dan gebruik ik het, uh, het woord waar, waar sommigen erg van schrikken... Ja. Door, door tijdelijk euro-obligaties uit te ja, geven. Ja, precies die tijdelijk, maar ja. tijdelijk is wel... Uh, daar moet je duidelijk over zijn... is wel een uh, tiental jaren, dus 20, tot 30 ja. jaar. En dan heb je het over een fonds... dat vijf uh, à zes keer zo groot moet zijn... Als de piek die dan ja. dat uh, ESM, dat noodfonds dat wij nu hebben. hebben. Ja, precies. En dan zou je de pijn kunnen weghalen. Maar ja, dat staat er toch bij het krijgen van de bankenunie. En daar is nog niet iedereen over uit. Daar zijn we het, nou het nog niet over eens. Dus het meest waarschijnlijke is dat we. Hè, dit is wat moet gebeuren. Het is wat gebeurt. Is dat we ja. voortborderen. Dat nu, we nu weer ja. denken dat we een, blusje, een brandje hebben geblust. En ja. wachten tot weer ergens anders het vuur ja. opleidt. Nou, dat vuur dat is er al. dat zit in Spanje. Of niet Ali. Ja, nou, laat, laat ja. mij daar nou niet uh, nee. op, spe, op, op speculeren. Nee, want uh, wat, wat schieten we daarmee op? Als we uh, nu de volgende gaan aanwijzen, uh, dan maken we het niet onwaarschijnlijker mee. Dan denkt u toch, dat wordt een zelfvervulling wordt. Dan luisteren u nou, wel naar hoogduim. Ik, ik wou net zeggen, dat is, te veel, <laughs> dat is te veel eer voor mij. Als iemand het kan zeggen, ben ik het? Want dan, dan zal niet daarmee uh, geluisterd worden. Maar ik denk dat het uh, nee, heeft niet zoveel helpen. zin. Nee. We gaan naar Jurgen van Breukelen van Origine Bedrijfsoekonomis sinds 1994. Verbonden aan KPMG sinds vorig jaar oktober bestuursvoorzitter van KPMG Nederland en dat betekent 3500 man in dienst in Nederland van de 140.000 die KPMG brood verschaft in de wereld, hè? 3000 en daar zitten heel veel ja, adviseurs, accountants, eh, ook partners bij, fee earners bij. Dat zijn allemaal mannetjes met eigen bedrijven in verbruiken. Dat lijkt me een helft job. Nou, het zijn geen mensen met, uh, met eigen bedrijven. Ze zijn uh, allemaal netjes in dienst bij, uh, bij KPMG. Maar het zijn wel uh, mensen met een over uh, het algemeen zeer uitgesproken mening. Ja. Uh, dat is ook goed. Daar vragen onze klanten ook om. Uh, dus dat is altijd wel een mooie uitdaging om uh, zo'n grote organisatie uh, ja. een beetje in lijn te halen. Ja. Als we kijken naar omzet, jullie doen 450 miljoen euro stabiel. Dat komt af en toe een beetje bij, gaat een beetje af. Uh, veel om te doen geweest deze week... over het, de, de, de dubbele pet die jullie soort bedrijven op hebben. Je hebt de dienst, de controle... en je hebt de, advies, de adviespraktijk hè, aan de andere kant. Uh, even om een bel te krijgen, waar is het meeste geld mee te verdienen? Met controle of met advies? Um, dat uh, verschilt een beetje per jaar. Mm. Het is uh, <coughs> absoluut niet zo dat de ene... Uh, Activiteit, de andere subsidieert. Uh, dat kan in een jaar een keertje gebeuren. Maar over een langere periode zijn uh, beide bedrijfsonderdelen ongeveer even winstgevend. Ja, ja. De ene groeit wat harder dan de andere. Oké, okay, we gaan even terug in de tijd. Want vorig jaar, juni, gaf u een interview. En uh, toen zei u daar in, de, in, de, in het FD 21 juni. Uh, meer dan in het verleden moet KPMG letten op kwaliteit en de relatie met de toezichthouder, met de AFM. We staan liever niet met bepaalde casus in de krant... waarbij de kwaliteit van de dienstverlening ter discussie staat. En dan is er ook nog, daar doe ik even op, gaan we eerst naartoe, daarna naar het tweede, een nieuwe wetgeving van de Tweede Kamer vanaf 1 januari dit jaar. Die dwingt tot een grotere afstand tussen advies en tak... En die leidt tot een veel grotere roulatie van klanten. En dat vraagt om een enorme transformatie. Nou, wie schetst onze verbazing? AFM komt deze week via Nieuwsuur met het verhaal... er zijn 250 contracten gesloten door de Big Four... door die vier grote accountancy-firmas. daar hoort u bij. En eh, dat zijn contracten die nog net eventjes erin gevoezeld zijn... zo lijkt het, voor 1 januari om nog onder het oude regime te vallen... om die twee petten niet te scheiden. Ja, <kijs> nou even wat, wat is er aan de hand... Uh... Sinds afgelopen december uh, weten wij dat, uh, dat er nieuwe uh, wetgeving komt... voor, uh, voor accountantsorganisaties. Ja. Er zitten eigenlijk twee, twee belangrijke aspecten in. Eén is de verplichte firma-rotatie. Ik denk dat ik daar vooral op heb gedoeld in, de, in dat ja, interview. Stuk, ja. Dat is een uh, grote verandering voor ons uh, bedrijf. Mm -hmm. uh, en het tweede is uh, de adviesdienstverlening die je nog mag doen bij... Uh, cliënten waar je ook de accountants... controleert. de uh, ja. Ja. Daar is in december, begin december van afgesproken... dat er een overgangsperiode uh, uh, zou zijn. En die ja. is ook gekomen. Uh, vanaf 1 januari 2013... Ja. Uh, dus het is op zich vrij logisch dat je dan met je klanten bespreekt: van ja, ja. hoe ziet die uh, overgangsperiode uh, eruit? Precies, maar alle contracten gesloten voordat die overgangsperiode ingaat, in januari, ja. uh, dat zijn die 250 contracten waar de AFM op doelt. En die vallen ja, nog klopt. buiten dat regime, ja. toch? Waarom heeft u dat gedaan? Want dan eh, of heb je verkeerde afspraken gemaakt... of er is iets, iets, iets, zou je dan als eh, vanaf de zijlijn zeggen... door de strot geduwd. In ieder geval, dit komt in relatie met de AFM niet ten goede. Zeker niet als ik dat als leek bekijk. Dat communiceren ze via nieuwsuur, meneer Van Breukelen. Ze hebben toch eerder neem ik, aan brieven gestuurd en gebeld... en gezegd, als je niet dit doet... dan gaan we bij mevrouw Tweebeken op bezoek. Ja. <hijen> ja, je, geeft, je geeft nu een aantal dingen door elkaar heen. Even, ja. Waarom zijn die contracten afgesloten Omdat ja. uh, ja, dat de enige basis is waarop je in de jaren 2013 en 2014... nog uh, mm -hmm. die adviesdiensten uh, mag verlenen. Ja. Dus het is belangrijk dat er ook vastgelegd is en duidelijk is gemaakt... wat wij dan wel en niet meer zouden doen. Ja. Uh, het laatste aspect, uh, daar kan ik ook wel over in, op ingaan. Uh, wij weten uiteraard dat uh, de AFM met een, uh, met een onderzoek bezig waren... Mm -hmm. Um, ik kan daar natuurlijk niet spreken voor, voor uh, onze uh, concullega's, nee, maar wel voor, voor KPMG. Ja. Um, ik weet dat uh, ja, er met name gekeken is naar acht contracten bij KPMG... Hm. waar er eigenlijk zeven gaan over fiscale dienstverlening... waarvan wij het... Uh, eigenlijk vanzelfsprekend vinden dat we die uh, aard van die werkzaamheden vastleggen. Ja. Dat dat gewoon te maken heeft met de aard van die dienstverlening. Mm -hmm. Nou, in onze beleving waren wij uh, in volstrekte dialoog nog met, uh, ja. met onze toezichthouder ja. over de interpretatie. Hè. Vergeet niet, het is uh, begin december is dit, uh, mm -hmm. uh, dit vast komen te staan. En we hadden de tijd tot aan eind december om ja, vast te leggen waarvan. Ja. Wij meenden dat de interpretatie moet zijn. Ja, eventjes ja. Daar, daar, daarbij uh, valt op te merken... dat in die 250 totaalcontract, waar alle vier uh, dus mee bezig zijn... zijn 50 aangemerkt als ja. dubieus. En daar zijn er acht dus van nu bij. Ja. Ja. Ja. En dat zijn eigenlijk ramenovereenkomsten. Daar zijn nog niet hele concrete dingen in afgesproken. Tenminste, als we de AVM mogen geloven. En ja, dat, nou, ik wil toch u... dus even mijn uh, uh, ja? verhaal van net afmaken... Um, Kijk, in, in onze beleving hebben wij een hele constructieve dialoog met, uh, met, uh, met onze toezichthouder. Ja. Um, uh, volgens mij bevestigt onze toezichthouder dat ook. En uh, ja, wij, vinden, wij hebben het wat vreemd gevonden dat eigenlijk midden in die dialoog ja. uh, men naar buiten is gegaan. Om, uh, ja, en eigenlijk via Nieuwsuur, het stond smiddags al op de website van, uh, van Nieuwsuur... dat uh, wij de mazen van de wet zouden opzoeken... Ja. Terwijl de inhoud van het rapport ons eigenlijk nog niet bekend was. Dus nee. dat, ja, en dat, dat ontlokte een collega van u te roepen dat het tendentieus is wat het AFM hier doet. Dat lijkt me niet goed voor de relatie. Ja, ook omdat we inhoudelijk. Nogmaals, ik kan niet voor de andere nee, partijen nee, nee, spreken. Maar, maar vindt u dat ook, de... onderschrijft u dat? Tendentieus ja. dat het zo gebeurt? Ja, dat zijn, als je de, de berichten leest, dan zijn het wat, ja, wat populistische mm. one-liners. Mm. Uh... Het is allemaal goed uit te leggen uiteindelijk. Dat vinden wij wel, ja. Ja. ja. ja. Ja. Toch is dit niet goed voor de relatie met de AFM. Hè? En daar moet u wel mee. It takes two to tango. Ja, nee, ik heb een al een uitnodiging gekregen <laughs> nou, ik, heb, ik heb inmiddels al een uitnodiging gekregen van de voorzitter van de ja. AFM... om uh, bij te komen praten. En dat is ook goed, want je moet ook goed in dialoog blijven. Ja. Ja. Uh, maar wij roepen wel op tot een zo constructief mogelijke dialoog. Ja. Dus niet meer. En met ik denk door, dat wij uh, ook wel extern hebben aangegeven... Zeker de afgelopen half jaar. Als wij mm -hmm. zelf van mening zijn dat wij iets minder goed hebben gedaan... dan hebben we dat ook gezegd. En dan vind ik uh, uh, ja, het tussentijds naar buiten gaan vind ik, ja, niet heel erg constructief. Het is op de, we hebben al gezien dat u, u bent afgelopen jaar met een van de accountants... natuurlijk bezig bent met die hele Vestia-deal Vestia daar al uh, onder de loep gelegen. En nu weer dit. Het is toch iedere keer uitleggen. Wordt u niet een beetje moe van, meneer Van Breukelen? Uh, nee, ik wil niet zo snel uh, niet moe ergens van, gelukkig. <laughs> um, kijk, het past natuurlijk wel een beetje in een maatschappelijk beeld. dat. Nee, ja. uh, ene keer gaat het over belastingadviseurs, mm. dan gaat het over bankiers. En dan krijgt een beetje kwade reuk zo het vak. Hè? Nou, nou kwade reuk. Het, uh, het is veel in opspraak. Mm. Um, en dat uh, is op zich ook wel te verklaren. Als ja. je een aantal ja, excessen hebt of een aantal voorbeelden... Uh, waar iets niet goed gaat... Ja. Dan komt er. Uh, en, en je zet jezelf als beroepsgroep niet uh, snel recht. Dus je corrigeert dat niet snel genoeg. Yeah. Ja dan zie je dat, uh, dat er altijd in de maatschappij ergens een beweging op gang komt. Yeah. Uh, waar uiteindelijk nieuwe regelgeving uit naar ja. voren komt, die misschien wat te ver doorslaat. Mm. Maar ik, ik vind die, die, die trend vind ik wel te verklaren. Ja. En daar hebben wij ook mee. Uh, mee te dealen en op in te spelen... Ja. en eigenlijk ja. langzaam dat vertrouwen terug te winnen. Dat, ja, vind, dat, dat vinden wij heel erg belangrijk. Ja, dat vertrouwen, dat is, dat is wel voor een deel weg. En het, kon, het heeft ook te maken met communicatie. Het zegt u terecht. Meestal begint er beroepsgroep pas nadat het pijn gele, geweest is te roepen. Ja. is niet goed om die zelfreiniging van tevoren aan te brengen... en heel goed inderdaad helder te scheiden precies je advies Van je controlepraktijk. Dan ben je ja, in dan... de, de beweging die we ingaan, vind ik. Ja, ik daar geen... kliks. Mm, dan gaat nou niet ja, omdat uh, ik. Helemaal eens met wat uh, de heer Van Breukelen zo, zo net zei. Uh, heel terecht dat we in Nederland op een aantal van die uh, zaken ingrijpen. Ja. Maar wij zijn. Uh, ook als ik om mij heen kijk, ik zit in, in, in het Verenigd Koninkrijk in een boord waar ik ook met. Uh, accountants te maken. Ja. Wij zijn In Nederland zijn wij geneigd, denk ik op het moment op een aantal terreinen... dan weer naar het andere uiterste ja, te gaan. Want te gaan, het, is, het is soms gewoon heel logisch en verstandig... dat je degene die je boeken controleert ook een bepaald ander werk laat doen. Daarbij moet je inderdaad heel goed bewaken... dat de onafhankelijkheid niet in geding ding komt. Ja. Maar om te zeggen dat dat helemaal niet kan... Ja, kan juist ja. ook voor die klant weer lastig zijn. Want dan moet hij dat werk... dat moet ook gebeuren. Dat moet hij door een ander laten doen. Die dat bedrijf veel minder, ja, minder en dat kent. Dat heeft ook kosten. En uh, die moet je wel afwegen tegen, uh, <coughs> de, tegen de voordelen... van die grensstrekken. En die ja. grens moet getrokken worden. Daarom okay. heb ik geen misverstand. Nee, maar, maar dan zou je kunnen zeggen... dan zou je om alle problemen te voorkomen... In, het, in de toekomst moeten zeggen... ik adviseer een klant die ik ook controleer. En dat doen we helder gescheiden zo en zo. Dan krijg je achteraf nooit vragen, toch? Nou, Wat, wat, wat wij doen bij het bedrijf waar ik uh, in Engeland in de boord zit... is dat we als onafhankelijke buitenstaanders... Mm -hmm. gewoon bij ieder contract... Dat wordt gesloten ja. tussen degene die in de boeken kijkt uh, en, en degene waar ik dan in die, in die boord zit. Ja. Uh, willen dat ze ons voorleggen als ze ad, ook advieswerk vragen? Ja. En dan, uh, beoordelen wij of wij vinden dat dat de onafhankelijkheid in het geding brengt ja. uh, of niet. En vervolgens kijkt natuurlijk ook de toezichthouder weer mee of wij dat op een ja. nette manier doen. Dat is iets minder ja, rigoureus, ook bijna. Zeggen we, waarbij je ook toch de voordelen probeert te behouden. Van dat het ook nuttig kan zijn. Ja. Als degene die, die de boeken heel goed kent ja. en het bedrijf goed kent... wat een bepaald werk voor je doet. Maar dan heb je geen autoriteit die uh, uh, toezichthouder... die naar de televisie stelt om daar zijn verhaal te doen. Dat is in Nederland anders. die heb je daar ook. Die uh, zul je daar dus... ook hebben, ja. ja. Maar ja. dan zit ik alweer in Nederland. Ja. <laughs> dat is heel makkelijk. Hier, we laten hem even liggen. We gaan even uh, zometeen praten we verder over financieel controlerende instanties... en het herstel van de Europese economie. We gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. En we beginnen met een woordspelletje. Ja. De Lingo Studio is tot een nok toegevuld. We gaan beginnen met LINGO! Template Ik ken het woord niet eens. Ik heb weer een woord geleerd vandaag. U wist niet wat dat betekende? Nee. Dat is toch link op dit niveau? Ik bedoel, de voorzitter van de Eurogroep, dat is geen stageplaats. Met alle respect. Ja. Dan, als u zoiets zegt, dat heeft zulke effecten. En u kent de betekenis van het woord niet. Dan zou ik zeggen, doe nog even een cursus bij de nonnen in Vught. Terwijl Cyprus werd gered, zou minister van Financiën Dijsselbloem... en tevens voorzitter van de Eurogroep tegen Britse media hebben gezegd... dat het reddingsplan van uh, Cyprus een, een blauwdruk een template dus was... voor de rest van de Europese bankensector. Uh, volgens Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... zegt Dijsselbloem daarmee niets nieuws. Inhoudelijk heeft hij eigenlijk niet zoveel nieuws gezegd... dan dat in feite al uh, op de Europese beleidstafels ligt... en in feite ook al breed aanvaard is die zal de Klaas Knotten overigens met een opdracht gekomen voor de Europese banken... zo snel mogelijk orde op zaken stellen. Dat zullen ze moeten oplossen door hun uh, risico's te inventariseren... eventuele slechte leningen uh, af te schrijven... en vervolgens zo snel mogelijk hun kapitaalbuffers op sterkte te brengen... zodat ze weer ja, in, in, in het kader van normale bedrijfsvoering... ook weer meer kredietverlening kunnen doen. We blijven even bij de banken, want de Nederlandse bank was wel degelijk... op de hoogte van problemen bij bouwfonds toen SNS-Riaal dat wilde overnemen van ABN AMRO, dat Property Finance-deel. Eerder zijn DNB nog van niets te weten. Onbegrijpelijk, zegt Jammer, de slachter van de Vereniging van Effectenbezitters. Het is natuurlijk verbazingwekkend en uiterst curieus eh, dat, eh, dat dit nu eh, naar, naar boven komt. Eh, vooral zo onbegrijpelijk, omdat de informatie betrekkelijk voor het grijpen lag. Eh, met Google was je ook een eind eh, gekomen. Een sector die ook eerder orde op zaken heeft moeten stellen... is deze week weer onder vuur gekomen de accountants. We spraken zojuist al even met Jurgen van Breuken van KPMG... over de kritiek van de AFM. Maar afgelopen jaar is ook een record aantal accountants... uit zijn ambt gezet. We hebben als reactie op de boekhoudschandalen... aan het begin van deze eeuw verscherpt toezicht gekregen... En wat we heet en daar gezien is dat toezichthouder zich laat gelden... door accountsorganisaties te beboeten, stevige rapporten te schrijven... en accounts voor tuchtrechten te dagen. En dat is van Michiel Werkhoof van de Accountantskamer die de lijst heeft samengesteld. We blijven nog even bij de ethiek. PvdA-leider Diederik Samsom wil een eind maken aan de zogeheten brievenbusfirma's. Zo ontwijken grote buitenlandse bedrijven via Nederland de belastingplicht in eigen land. Ik denk dat het eerste wat we zouden kunnen doen... is de regels voor dit soort bedrijven veranderen. Gaat u dat wetsvoorstel de jaren? schrijven en heb... indienen? Nou, of ik het persoonlijk ga doen, weet ik niet. Doe partij. Ik vind, ik vind dat wij dat de komende jaren moeten gaan doen, ja.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 En dan is het even koffietijd. De beursgang van het Oerhollandse Douwe Egberts... ging vorig jaar gepaard met de nodige tam-tam. Maar het bedrijf dreigt nu de beurs te gaan verlaten. Een Duits conglomeraat, dat ook achter jeugdpuisjesbestrijder bestrijder Kleraciel zit... wil de koffieboer mogelijk overnemen. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters is zo'n exit helemaal niet zo erg. Voor de handel is daar, is daar niks mis mee. De buurt is ook geen eh, museum van eh, Nederlands historisch erfgoed. Maar gelukkig hebben we nog wel eh, een stukje historisch erfgoed. Oer-Hollands product Matsus. In de periode voor Pasen haalt de producent Hollandia matses maar liefst 40 van zijn totale omzet binnen. Ja, klopt. Nederland is wat dat betreft absoluut een uitzondering op wereldschaal. Uh, het enige land waar de niet-Joden veel meer matses eten... Uh, dan de Joden zelf, is Nederland. Weekoverzicht, weekoverzicht... En dat hoort ook zo lekker bij paas, matzetje, boter en een beetje suiker. Uh, tot zover het weekoverzicht. Ja, hier we, gaan we nog even doorpraten over een aantal, een aantal zaken. Dat verhaal van somsom. Som. Om daar maar eens eventjes mee te beginnen. Nederland is een belastingparadijs. En vanmorgen staat in de Volkskrant een heel stuk... dat er 237 dochterfirma's van grotere Nederlandse bedrijven... te vinden zijn in de belastingparadijzen... In het buitenland. Hoe, uh, hoe, hoe, want u adviseert dat soort uh, bedrijven ook, neem ik aan, meneer Van Breukelen. Namens KPMG. Hoe erg is dat eigenlijk? Nou, nou ik vind dit een, uh, dit is een gevaarlijke discussie. Uh, kijk, de, als je, je moet het een beetje in tweeën delen. Je hebt de discussie over brievenbusfirma's. Uh, ja. En de discussie over fiscaliteit als onderdeel van het hebben van een goed uh, uh, vestigingsklimaat voor uh -huh. Nederlandse bedrijven. Ja. De eerste discussie is zeg maar alleen uh, uh, over de, de, de belasting of de brievenbusvennootschappen. Ja. Nou, er is ooit wel eens berekend dat dat uh, de Nederlandse economie uh, een anderhalf miljard euro oplevert aan allerhande uh, inkomsten, uh, dienstverlening, cetera. Ja. Dus dat is, nou, op het totale bruto binnenlands product in Nederland, is dat, dat is klein, maar ja. het is niet. Maar het is toch uh, geld. Niet, het is het gevonden is, geld. Het is toch geld. Maar dat, vind ik. Zeg maar in, de, in de moraliteitsdiscussie van bedrijven die weinig of geen belasting betalen, vind ik dat uh, één ding. Mm -hmm. Ik denk dat wij. Uh, dat je, waarom vind ik dit een gevaarlijke discussie? Omdat dit snel leidt tot het aanpassen van de gunstige fiscaliteit die we hebben in Nederland. Ja. Die heel belangrijk is voor uh, het behoud van het bedrijfsleven. En met name grote bedrijven uh, in Nederland. Ja, dus een, een vestigingsklimaat heeft altijd drie belangrijke elementen in zich. Een goede infrastructuur, dus uh, uh, vervoer, uh, maar ook sociale en ICT-infrastructuur. Goed onderwijs. Maar een derde is een goed concurrerend uh, belastingklimaat in een bepaald land. Ja, als en dat we praten betekent over brievenpunt je... firma's hebben we geen infrastructuur... hebben we geen uh, sociale moedeverplichting. Het is alleen maar om te zorgen dat je hier zo snel mogelijk handig langs onze sluizen. Ja, maar ik denk dat we moeten denk ik, moet denk ik uh, de illusie of het beeld wegnemen dat ja. Nederland een soort belastingparadijs zou zijn. Want dat, dat is het ja, gewoon echt de, niet zo. Ja, hoe is de Google's, Rolling Stones? Ze zitten allemaal met grote pan op de herengracht. Ja, de, en de aantrekkelijkheid. dat van, doen ze omdat ze niet, geen belasting hoeven te betalen dan. Nou, de aantrekkelijkheid van Nederland is dat het met heel veel andere landen uh -huh. relatief veel bilaterale belastingverdragen ja. uh, heeft, waardoor bedrijven niet uh, twee keer voor dezelfde activiteiten belast hoeft te worden. Mm -hmm. dat, is daar, dat, dat stelsel, daar is niemand het mee oneens. Ja. En dat is ook heel goed. Maar dat is iets anders dan een belastingparadijs... waarin ja. je uh, een bankgeheim hebt... waarin je uh, VPB-tarieven hebt van 10%. Dat is allemaal mm -hmm. in Nederland niet aan de hand. en okay, Die we... twee discussies moeten we wel echt uit elkaar halen. Oké, okay, die discussie is even uh, handig door elkaar heen gemixt... meneer hoogte door Samson? Ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik wel. Ik... Ik heb er ook twee keer toen ik het woord belastingparadijs hoorde. dacht ik ineens aan mijn eigen belastingformulier. wat ik moest invullen. Ja. Want het was niet de eerste gedachte die bij me opkwam. Ik zit hier in een belastingparadijs. Maar dat, uh, dat, dat, dat, dat terzijde. Ik denk dat we. eigenlijk ook een beetje. wel weer het vorige onderwerp al uh, hadden. Ik vind het prima om nog eens naar een aantal zaken uh, mm -hmm. te kijken. Uh, maar ga nou niet het beleid van de grote hamer uh, voeren. Alles kapot slaan waarvan je denkt dat er misschien iets niet, uh, niet deugt. En misschien een heleboel kapot slaan, uh, waar, waar, waar, wat heel waardevol is. Ja. En waarmee we onszelf enorm in de voet schieten als we dat, uh, als we dat doen. En ik, ik ben een beetje en bang voor dat schieten. soort gehaasheid... Ons... waarbij, ja. waarbij ja, ook het idee ontstaat van... Uh, nou ja, we laten eens even zien hoe stoer, uh, hoe stoer we zijn. Dat doet het misschien op korte termijn goed... maar daar kunnen het ons we onszelf heel erg ons... mee uh, in de voet schieten. Nou, het, het, het, het hangt ervan af uh, wat, wat we precies doen, ja. gaan doen... Uh, en hoe ver dat, uh, hoe ver dat gaat. Ik denk wat de heer Van Breukelen zegt over, uh, nou ja, dat wij een aantal goede verdragen hebben gesloten... dat kun je ook gewoon zien als een comparatief voordeel... van een verstandige actie die Nederland in het verleden heeft, uh, heeft gevoerd... en die ons uh, ook wat heeft uh, opgeleverd. Ja. Die Niet bij voorbaat zo dat, dat, uh, dat je dat zou moeten willen kapotmaken, denk okay. ik. Dat het vooral het tegenlicht heeft brengen dat het gaat om een uh, totaalbedrag... wat aan belasting niet wordt ingehouden. Dat die bedrijven hadden moeten betalen, terwijl ze het hier niet hoeven te doen... van 11.000 miljard euro per jaar. Samson zegt, we willen dat, vinden dat niet netjes. Uh, we vinden dat we te weinig belasting hebben... Bedrijven die hier niks doen, alleen maar hun geld hier langs sluizen. Als ik het goed begrijp, zijn woorden begrijp, wil hij daar dus iets aan doen. Hij wil een beetje gaan afromen van die bedrijven. Schieten we dan ons daarmee in de voet? Nou, dat is, uh, nogmaals, je moet heel goed kijken wat er, uh, wat er gebeurt. Ik heb zelf niet een heel precies overzicht van, van wat er wel en uh, okay. uh, niet doen. Maar ik denk uh, dat je heel erg moet uitkijken dat je dat ja. niet, uh, niet doet. Dat wij niet uh, ja, weer... Niet, ja. nee, het is niet. Het oh. gaat niet om Roemse dan, dan de paus uh, op zichzelf uh, een, terecht, een terechte vraag bekijken, maar dan doorschieten van het ene uiterste naar het hmm. andere uiterste. Uh, wat, uh, ja, waarmee uh, ook onszelf geen voordeel. Ja. De, is, is dit doorschieten, inderdaad, wat, uh, <coughs> wat soms hoe je doet de verbruikelen? Nou, kijk, de, nogmaals, er zijn er zijn dus twee onderwerpen. Hè. Er zijn wat voor bedrijven. Je hebt aan de ene kant bedrijven die Weinig substance in Nederland hebben ja. en, en toch activiteiten. Nou, daar kun je op zich best een keer naar kijken. Uh, en nogmaals, de bijdrage daarvan aan de Nederlandse economie is dus ongeveer anderhalf miljard. Ja. Dus dat is op zich het is, het is veel geld, maar het is best beperkt. Ja. Uh, als je de, conc de, de, uh, zeg maar de concurrentiepositie van Nederland door aanpassing van fiscaliteit gaat verslechteren, hm. dan ga je het hebben over hele andere bedragen. Uh, dus uh, het, bedra het, het feit dat wij in Nederland een relatief, voor ons kleine landje... een relatief groot aantal hele grote multinationals in Nederland hebben... dat heeft een enorme uh, bijdrage aan de Nederlandse economie. Hè? Als je de grootste 100 bedrijven in Nederland... die maken meer dan 10% van de Nederlandse economie aan, uit... aan, aan directe toegevoegde waarden. Dus je schiet jezelf dus als, je, je vracht, als je als weg. Als dat soort bedrijven uh, zeggen ja, weet je, uh, is, ja. Zitten, ja, ik kan beter in Zwitserland gaan zitten of ik kan beter elders gaan zitten, dan uh, ja, heeft heel veel onderzoek heeft aangetoond... dat als dat eenmaal gebeurt, dan ja. trekken ook activiteiten weg... en dan hol je de Nederlandse economie uit. En dat vind ik het risico van, van een te platte discussie uh, over Hierover. dit onderwerp. Het andere verhaal, u zei net, dat is een moralistische discussie hoogstwaarschijnlijk. Nederlandse bedrijven die in het buitenland belastingparadijzen opzoeken. Shell en ABN AMRO staat in de Volkskrant te lezen vandaag... zijn kampioen belastingontwijking. Die zoeken landen op met dochterfirma's, brievenbusfirma's... waar ze 0% belasting betalen... Daar kom je in een heel andere glijdende schaal. En dan gaat het over, zijn die bedrijven wel chic? Want die zouden eigenlijk hier belasting moeten betalen. Hier hebben ze hun, uh, hun economische activiteiten. Hoe ziet u dat? Ja, kijk, voor, voor Nederlandse belastingbetaler... We hebben in Nederland een belastingdienst... en die ziet toe op uh, hoe, hoe alles in Nederland gaat. Hè. Ja. Uh, uh, en, en dat we vanuit... Want het ging, de vraag net ging net over... Wat kan de Nederlandse overheid hier ja. aan doen? Nou, dat kan, je kan kijken hoe, hoe je in Nederland zaken kunt stroomlijnen. Uh, er is natuurlijk weinig invloed vanuit Nederland... om te kijken naar belastingssituaties in ja, Cyprus, et cetera. Oh, Nou, draaien we het even om. Want ABN AmroBank is tegenwoordig een staatsbank. Laten we daar duidelijk over zijn. hebben 54 dochterbedrijven in vijf landen. En daar, die gebruiken ze om uh, te zorgen dat ze minder belasting betalen. Uh, ik weet niet of dat. Uh, het is ook niet aan mij om dat soort individuele gevallen uh, in te gaan. Ik weet wel dat. Uh, uh, in ieder geval, zo zitten de meeste uh, belastingdiensten in landen wel in elkaar. Die uh -huh. kijken uh, wel naar, naar sluiproutes en ja. ook of de activiteiten ook daadwerkelijk in een land uh, worden uitgevoerd. Maar morel ja. dat is voor heel verantwoord? Dat is een beetje. Ik heb, ik heb, wat vindt u ervan, meneer Hoogtaard? Vindt u dit. Ja, ik vind, dat vind ik een hele moeilijke ja. uh, discussie. Kijk, ik vind in ieder geval, en dat, dat staat als een paal boven water... je moet je aan de wet uh, houden. Dus uh, waar er dingen gebeuren die, die tegen de wet in gaan... die uh, moeten uh, we zo, zo hard mogelijk uh, aanpakken. Maar ja. als het allemaal wel uh, volgens, volgens de wet is... vind ik dat, vind ik dat een hele lastige uh, discussie. Want ook daar, kun je, en daar vind ik wel een roomscher dan de paus uh, mm -hmm. van toepassing... want uh, als wij, uh, uh, onze bedrijven gewoon naar belasting uh, gaan betalen en andere buitenlandse bedrijven doen dat niet, verliezen gewoon uh, marktaandeel. Ja. En, uh, nou. Maar is... maar dan, dat, dat als je dat over hebt voor je principes. Ja, maar deze bedrijven hebben dus daar dochters zitten. Die doen daar niks, geen activiteiten. Met een brievenbusje. Brengen daar, hun, he, daar hebben ze een, een, een firmaatje. Weten ze over weinig belasting te betalen. Zodat ze het niet hier in Nederland hoeven te betalen. Dat, daar mist onze staatskamp. Maar is het verboden? Het is niet verboden. Ja, nou, dan, dan, dan, als we dat dan echt heel erg vinden, dan zouden we, moeten, uh, zouden we dat moeten verbieden. Ja, maar dat is de vraag. Zouden we dat niet moeten doen? Ik denk dat je ook daar weer uh, heel goed moet uh, nadenken. Wat je er voor, voor gevolgen aan uh, mee, mee oploopt. Ja. We gaan naar de column heren. Uh, we praten met Lex Hoogtuin, oud-directeur van de Nederlandse Bank... en hoogleraar Monetaire Economie van de Universiteit van Amsterdam... en Jurgen van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Advies... en de Accountantskantoor KPMG. En de column komt van Peter Paul de Vries... de voormalige directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en CEO tegenwoordig van investeringsmaatschappij Valuate. Ik ben daar helemaal klaar mee, met al die kritiek op Jeroen Dijsselbloem. Oké, okay, hij maakte een gigantische blunder... waardoor financiële concerns miljarden in waarde daalden. En waardoor het door de ECB duur betaalde vertrouwensherstel... een flinke knauw kreeg. Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat hebben wij als Nederlanders toch masochistische neigingen? Als de voorzitter van de eurogroep een Fransman was geweest... dan hadden de Fransen hem door dik en dun gesteund. Weet u nog dat Trichet, de voorganger van Draghi... betrokken was bij de Crédit Lyonnais-affaire maar de Fransen hielden hun mondje dicht. Ik ben klaar met die kritiek op Dijsselbloem. De man verdient een salaris van 144.000 euro... doet de eurogroep er onbetaald bij... maakt nachten van één uur... en is dan ook nog zo vriendelijk om de journalisten van Reuters te woord te staan. Wat wil je nog meer? Hij krijgt de rechte complimenten van Mark Rutte... die bij de schouderklop nog had gezegd... Jeroen, je doet het helemaal niet slecht voor een socialist. Enfin, we zijn een weekje verder en Cyprus is gered. En daar gaat het om. Cyprioten kunnen weer geld van de bank halen. Duits containergeld in coupures van 300. En de Russen zijn gestraft. En Zuid-Europese spaarders zijn terecht weer wat ongeruster. Wat dachten ze dan? Dat wij met Duitse en Nederlandse euro's die zwakke Spaanse, Italiaanse, Portugese en Marokkaanse. oh, dat ligt niet in Europa. Eh, banken overeind zouden gaan houden? In huizen Dijsselbloem is de rust weergekeerd. Jeroen Dijsselbloem was gisteren jarig. Maar papa moest naar de Mateus Passion en dus konden we het niet vieren. En daarom vandaag. Taart en iedereen is er. Zijn 16-jarige dochter Jeanette komt naar beneden en toont haar nieuwe jeans. En Jeroen stuurt haar terug naar boven. Doe maar iets anders aan. Ik had nog zo gezegd, geen blueprint. Vrouw Angelique is het daar niet mee eens... en gooit van schrik de pot thee over de Suedebank. Jeroen kijkt, analyseert en heeft zijn conclusie al getrokken. Die bank is niet meer te redden. En terwijl hij wegloopt, voegt hij haar nog aan toe of alleen met je eigen geld. <laughs> U hoorde de kolom van Peter Paul de Vries, de baas van Value Aid. Herenreactie, meneer Hoogdruim? Ik vind het een prachtige column. Die spreekt voor zichzelf. En voor mij mag die nog een keer afgedraaid worden. U is terug te luisteren op onze website, uiteraard. www.tros.nl slash Tross kan u wel weer terugluisteren. Heel fijn. We gaan naar de managementboeken. Want elke week doen wij een greep uit de stapel... nieuw verschenen managementboeken. En daarvoor schuift wekelijks aan Misha Blok, eindredatuur van Tros in Bedrijf. Uh, drie nieuw verschenen boeken, Misha. Bij twee daarvan kom je nooit verder dan de achterflap. En een van die boeken die heb je dan... Helemaal gelezen. Dat is eigenlijk een beetje dit is de, de elevator pitch van uh, voor auteurs die managementboeken schrijven. Als je bij Micha niet verder komt dan de achterflap... dan heb je afgedaan. De achterflappetest. Ja. De achterklappen Nou, laat maar horen. Wat heb je gezien en welke heeft het overleefd? Allereerst, de veldgidsvertrouwen van Frans de Jong en Angela Riddering. Met op de voorpagina, ja, op de voorkant prachtige potloodtekeningen van ja, een vogelbekdier. Mm -hmm. Op de achterkant een lineaal, altijd handig. Ja, ja. <laughs> en het gaat over de vraag, met welke stijl moet je een team besturen? Heb ik wel vaker gehoord, ja, die vraag. Ja, dus die is precies. afgevallen. Dit boek is uh, Super Jij van Peter Sioen. Het succes zit al in je, haal het eruit. Hij werkte vroeger met straathoeren en heroïneverslaafden... en mm. nu met bankiers en topmanagers in Londen. Klonk heel erg leuk. Ja. Ik ben er toch stiekem mee gaan bladeren. Maar dan kom ik toch weer op zinnen van... probeer je persoonlijkheid te beschrijven in unieke woorden... gebaseerd op je echte innerlijke zelf... en vind je echte passie. Ja, ja. Het succes zit al in je, maar niet op je achterflap. Nee. Nee, precies. <laughs> meest originele boek deze week, managen van Lynn Isegier. Ah. Een uitgave van BBNC. Uh, een vrouw die stap voor stap door alle moeilijke gesprekken heen uh, leidt... die je als werknemer ooit met je baas zou moeten voeren. Uh, gesprekken die gaan over je salaris, over promotie, over je functioneren. Mm -hmm. Wat moet je wel zeggen, wat moet je niet zeggen. Je eigen succes hangt af van hoe goed jij je eigen baas kunt managen. Oké. Okay. Dat is wel mooi. Ja, en het is heel erg praktisch. Je kunt er meteen mee aan de slag. Er staan allemaal rollenspelen in. Ik wil uh -huh. ook met jou even aan de slag, Bas. Oh, jeetje. Het rollenspel. Ik ben een medewerker van ja? een, uh, een servicedesk. Ja. En ik wil een... Uh... Een verhoging van mijn salaris. En ik ben de baas? Jij bent de baas. Dat vind ik een heel goede uitgangspunt. uitzending. Okay. Begin maar. Meneer Van Werven, kan ik even met u praten? Is het een goed moment? Oké. Okay. Ik wil even met u praten over mijn loopbaan binnen het bedrijf. Ik ben erg trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. Het succesvolle X-project. Maar mijn huidige salaris lijkt wat achter te lopen op de markt... en wat ik bijdraag aan dit bedrijf. Dus mijn voorstel, mag ik 20% meer salaris? Nu moet ik hier volgens briefje zeggen... Echt? Ik had geen idee dat we zo ver achterliepen. Laat me eens kijken naar die cijfers en het voorleggen aan PZ. Hmm, PZ gaat een probleem worden. Waarom dan? Nou, ze willen dat iedereen die dezelfde taakomschrijving heeft... in dezelfde schaal zit. Nou, daar heb ik rekening mee gehouden, meneer Van Werven. Maar als u mij promoveert <laughs> en u mij de titel manager klantenservice geeft... Mm -hmm. Mm -hmm. dan kunt u mij wel in een andere loonschaal plaatsen. En bovendien ben ik bereid om meer uren te maken... en wat papierwerk van u over te nemen. Zo, dat is een aantrekkelijk aanbod, want ik heb een hekel aan papierwerk. Ik ga met PZ praten en ik laat het je morgen weten. Ik vind het een mooi rollenspel. Ik zou zeggen, 20%? Nee hoor. Als je 10% <laughs> krijgt, is het uh, mooi meegenomen. We gaan niet naar een andere schaal en, uh, en, en opzouten. En wat doe je dan? Uh... Ja, dan wordt het lastig. Omhoog managen, dat is uh, zelf ook omhoog gemanaged, meneer Hoogduin? Nou, misschien achteraf, als ik dit zo hoor, heb ik dat, heb ik dat onbewust, niet euh, onbewust <laughs> wel geprobeerd, maar niet, niet goed niet gedaan. Goed. Dus uh, een boek om te lezen. Ja. En bestuursvoorzitter van KPMG geworden, meneer Van Breukelen. Uh, omhoog managen, dat is, uw, uh, dat is uw derde natuur of tweede natuur, denk ik, of niet? Nou, ik, het is nu niet meer zoveel omhoog te managen. <laughs> uh, maar ik, heb, ik werk natuurlijk in een, uh, een professionele dienstverlener. Ja waar uh, vaak de meest succesvolle mensen uh, ook de meest uitgesproken mensen zijn. Dat ja. is toch een, een aparte correlatie. Uh, dus ik ben ook heel veel tijd kwijt om niet alleen uh, beslissingen te nemen... maar ook daadwerkelijk een hele organisatie mee te krijgen. Dus het is niet zozeer van hoe kunnen anderen mij managen... maar hoe ja. krijg ik een hele organisatie mee. Uh, strepen in onze organisatie zeggen uiteindelijk niet zo heel erg veel nee. het mensen luisteren naar uh, goede richtingen, goede argumenten. Ja. En, uh, en daar gaat heel veel uh, tijd en energie in. Je moet de voorste husky zwepen en niet de achterste. Hè? Dat zeggen de mensen die uh, ja. met zo'n honden rijden. In, in het Engels zeggen ze ja. herding cats. Hè? Ja. Ja. Ja. Nou, dat is wat u ja, eigenlijk helemaal ja. doet. Maar wat adviseert dit boekje ja. nou eigenlijk? Als... Het boek adviseert van, beschouw je baas ook gewoon als een mens... die ook gewoon aandacht nodig heeft, die ook zijn dromen heeft... probeer erachter te komen wat die dromen zijn... en wat jij kunt doen om daaraan bij te dragen. Mm -hmm. Nou, dat klinkt niet onlogisch. Ja, en wat zijn je dromen? Dat weet ik handig bij de volgende onderhandelingen, namelijk. Uh, een, een hangmat? Een, hoogmanage... een hangmat? <laughs> op het tropische eiland? Dat kan geregeld worden. <laughs> Dankjewel, Micha Blok. Elke week drie managementboeken. En uh, ja, als u de achterflappen niet goed schrijft, uh, heren en dames auteurs, u weet het. U wordt hiermee doogeloos afgerekend. In de studio Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bank en hoogleraar Monetaire Economie van de Universiteit van Amsterdam. En Jurgen van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Advies en Accountingsbureau KPMG. Straks nog de brandende vraag: wat wordt het belangrijkste wat u op deze komende maandag neemt? Dat wordt dinsdag waarschijnlijk gaan doen, want maandag worden er eitjes getikt... als het een beetje mee zit en uh, zalm met roer eigen gegeten. Uh, even naar het andere, uh, uh, uh, uh, ander nieuws. En uh, dat gaat over, ik moet er toch even over beginnen, over SNS. SNS is een, is een klant van KPMG, meneer Van Breukelen. Er was een hoorzitting deze week, een parlementaire hoorzitting... Uh, uh, uh, of deze week, 8 maart. Uh, uh, en daar kwam naar voren dat KPMG van mening was... dat SNS reaal eind 2011 niet in gevaar was... Bank dat uiteindelijk uh, uh, wel vond. Wat, wat, wat is daar fout gegaan? Had u het daar niet helder op de bril... of waren zij ineens aan het paniek flipperen? Ik uh, denk dat wij dat heel helder op de bril uh, hebben gehad... Mm -hmm. zoals je dat uh, formuleert. Ja. Uh, discussie uh, gaat natuurlijk uh, vaak in dit soort situaties. Uh, als we kijken naar ons functioneren... Van heeft de accountant uh, aan de bel getrokken... Hef, ja. er, hef, hebben ze dat uh, op tijd gedaan... Het uh, nou, is in ieder geval gevoeglijk bekend hoe uh, de situatie is verlopen in, in 2012. Mm. Ook met, uh, uh, met ons acteren daarin. Ik denk dat wij daar heel proactief in zijn geweest. Ja, dan is de vervolgvraag natuurlijk altijd van... had je dat niet een jaar eerder of twee jaar mm. eerder of drie ja. jaar eerder moeten doen? Uh, in onze beleving zijn we eigenlijk vrij snel na de overname... wat natuurlijk een besluit van uh, de onderneming zelf is geweest... Ja. We uh, werd natuurlijk gewezen op alle handen risico's, zijn we ook met alles en iedereen in overleg geweest. Langdurig met de Nederlandse Bank, met de onderneming, met de, ra met de Raad van Commissarissen. Dus wij uh, staan vo volledig achter ons uh, verrichte werk. Oké, okay, dan gaan we even naar meneer Hoogdame, toen was u nog bij de Nederlandse Bank volgens mij. Uh, uit interne documenten in handen van de NRC blijkt dat er bij de Nederlandse Bank al in 2005 bekend was dat het klantenbeleid en de klantenkennis bij bouwfonds niet voldoende was binnen SNS Riaal. En toch beweerde de DNB in die parlementaire uh, hoorzitting dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Uh, hoe. Hoe was uh, Eerst, kan eerst dat even een misverstand. Ik zat in 2005. Uh, zat ik wel bij de Nederlandse Bank, maar niet in het toezicht. Okay. Ook niet in de directie. Dus ik. Zag U weet daar nog niet uh, van. Ja. Nee, daar, daar weet ik echt nee. niet uh, van. Dat is niet om, om ervoor weg te lopen. Dat is gewoon zo. Duidelijk. Uh, in de hoorzitting, daar heb ik bij, uh, mm -hmm. bij gezeten. Wat uh, mijn indruk na afloop van de hoorzitting was. Uh, maar één duidelijke conclusie wat mij betreft en een heleboel uh, vragen... en wat betreft die vragen denk ik heel goed dat er nu uh, daar dieper ingedoken wordt. Dat betreft niet alleen wat er precies in 2005 en 2006 is gebeurd... maar het hele traject dat er al een heleboel uh, vragen zijn. Het uh -huh. enige wat ik wel uh, achteraf een hele duidelijke uh, conclusie van, maar dat is ietsjes anders dan, uh, dan hier. Ik denk dat het niet goed is dat je dat zonder verder onderzoek uh, wel kunt zeggen de beslissing uh, van DNB om toestemming te geven... voor mm -hmm. die aankoop van uh, bouwfond oh, door, door SNS... Ja die is niet uh, bij de directie geweest... die is zelfs niet uh, geaccordeerd door het directielid... dat verantwoordelijk is voor toezicht. Dat is niet goed. Nee, dat hoeven nee. we, daar hoeven we niet verder uh, in te duiken, wat nee, mij betreft. Nee, maar dat, is, dat kunnen we precies. Maar dat is, dat is geconcludeerd ook. He, dat de, dat de, de, de, de, het verhaal, de beslissing is nooit hoog genoeg gekomen. Maar dat, nee, zou nu, dat, dat zou nu anders gaan. Dat zou... Uh, dat, dat heeft de heer Seibrand in diezelfde ja, hoorzitting... nog een keer, nou, nog keer gezegd. En, uh, ik denk dat dat nu ook anders uh, gaat. Ja. En dat dat heel terecht is. Nou, gek is dat er nu wel uit die, uit die documenten blijkt... dat er uh, tijdens die hoorzitting echt gewoon geloog is. Nou, dat, ik denk dat dat... Uh, daar moeten we erg voorzichtig, ja? uh, erg voorzichtig mee, uh, mee zijn. Dus daarom zeg ik, la, laten we wat dat betreft... Uh, ik, ik, heb, ik heb dat verhaal gelezen in het Financieel dagblad van, van een erg goed verhaal, uh, heel veel informatie verstrekt. Uh, laten we degene die er nu echt in gaat duiken, dat gebruiken... en nog eens even heel goed doorspitten... Met de, met, de, met de betrokkenen. En dan horen we ja, de conclusies. Precies. Heren, we gaan naar het eind toe. Want na de Pasen. Uh, ja, dan is de eerste, eerste werkdag. En dat wordt dus dinsdag aanstaande, 2 april. Uh, wat gaat er gebeuren die, die maandag voor belangwekkend? Meneer Hoogduin. Nou, ik heb het net even opgezocht. Want zoals altijd weet ik dat eigenlijk niet <laughs> zo ver van tevoren. Maar uh, ik, ik ga die maandagochtend. Uh, mm -hmm. uh, Dinsdagochtend is het. Ja. Uh, dinsdag dins, ga ik mijn college van de volgende dag voorbereiden. En dat zal gaan over. Wat er allemaal gebeurd is in de financiële sector vanaf, nou zeg, jaren zeventig. Wat dat ik noem de Great Financial Expansion, de enorme explosie van de financiële sector. En daarna het uit elkaar vallen. Kunnen ja. we dat begrijpen? Kunnen we dat verklaren? Dat wordt een lang en boeiend college, neem ik, neem ik aan. Het wordt lang en ik hoop dat het boeiend uh, wordt. In ieder geval één persoon vindt het heel boeiend, dat ben ik zelf. Ja, precies, dat is fijn. En hoort u zelf ook graag praten? Nou, soms wel, soms niet. <laughs> Meneer Van Breukelen, dinsdag, wat gebeurt er voor belangwekkend? Nou, het allerbelangrijkste dat is dat mijn lieve vrouw uh, jarig is dinsdag. Uh, okay. Dus uh, de dag begint met uh, ontbijt op bed. En dat is dan meteen ook het belangrijkste event van de hele dag. Ja. De derde paasdag. Ja. En verder niks, niks bijzonders op het programma. Zeker, Raad van Bestuur. eens. Oh, uh, dus dan gaan we, pakken we de draad vrolijk weer op. Precies, ja. we gaan weer husky slaan, zoals ik al zei. Ja, sowieso, ja. <laughs> Dank u heren, zeer bedankt. Lex Hoogtuin, oud-directeur van de Nederlandse Bank... en hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en Jurgen van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur... van uh, adviesbureau en accountantskantoor KPMG in Nederland. Dank voor jullie komst naar de studio. Na het nieuws, zometeen gaan we naar de Tross Autoshow. Gaan we onder meer rijden met een BMW 320i... En die heeft maar een 1600 cc, viercilindertje. Dus die 20 moet eigenlijk 16 zijn. Maar, maar rijdt als, nou, u wordt het zo, allemaal uitgebreid. Ook uit de mond van Carlo Brandsen. Tot zo. Samen thuis, samen dros. De worsteling van de Nederlands-Surinaamse saudi Sandvliet. Wat zou ik in gelijke waarde tegen jou kunnen zeggen als jij negen tegen mij zegt? 25 jaar, docent op een mbo-school...